10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Een parlementaire enquête over de zorgfraude is hoog nodig. Hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Jan van de Putten. Het grootste kinderopvangbedrijf in Nederland, Estro, schrapt 400 banen. Er werken in totaal 3300 mensen. Het gaat om gedwongen ontslagen van leiders op de crash en de naschoolse opvang. Estro zegt last te hebben van een ongekende teruggang... nu de subsidie op kinderopvang is teruggeschroefd. Steeds meer ouders halen hun kind van de crash. Eind dit jaar is de vraag naar kinderopvang naar verwachting een derde kleiner... vergeleken met begin vorig jaar.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 De ESBL-bacterie is aangetroffen op 40% van het kalfsvlees en 13% van de biefstukken. Dat blijkt uit het onderzoek van de Consumentenbond in de opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. De bacterie is bestand tegen antibiotica en kan mensen met minder weerstand ziek maken. Al langer is bekend dat bijna alle kip in supermarkten is besmet met de ESBL-bacterie. Staatsbosbeheer stelt een maximum in voor hondenuitlaten in Gelderland en Flevoland. In de bossen in Hout en Lelystad mogen na de zomer nog maar maximaal drie honden per persoon worden uitgelaten. Volgens Staatsbosbeheer komen er veel klachten binnen over de honden. Mensen voelen zich geïntimideerd door grote groepen honden waar uitlaatbedrijven vaak mee wandelen. Dat wordt als bedreigend ervaren. Staatsbosbeheer is bereid in gesprek te gaan met de hondenuitlaatbedrijven, maar wil geen ontheffingen geven. De organisatie van de Giro, de Ronde van Italië... heeft de etappe van vandaag geannuleerd. Het weer is te slecht. Het is onverantwoord om renners op de fiets te laten stappen. De 19e etappe zou gaan van Ponte di Legno naar Valmartello. Twee bergpassen waren eerder al uit het parcours gehaald. De Giro heeft deze editie vaker last van slecht weer. Dan de weersverwachting: buien. De meeste in het zuiden en westen. In het noordoosten en oosten eerst nog zon. En het wordt 10 tot 13 graden. Morgen in de loop van de dag regen... Dan wordt het 10 tot 14 graden. En en nu het verkeer, zijn Jan van der Putten nog. Ja, het is twee minuten over tien en het is vrijdag. En toch is er nog verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, hoe zit dat? Dat komt omdat het nog een beetje slecht weer is. En uh, ja, we moeten ook nog een beetje wennen aan de nieuwe Koentunnel bij Amsterdam. Daardoor loopt het een beetje vast op de A8. Zaandam richting Amsterdam, voor het knooppunt Koenplein drie kilometer. Op de A16 Breda richting Antwerpen loopt het vast bij knooppunt Galder... vanwege de aanrijding op de A58. Breda richting Tilburg, daar staat tussen knooppunt de Galder en Sint-Annebos zeven kilometer. De rechterreishok is nog dicht. Verkeer richting Utrecht rijdt het beste om via de A16 en de A 59. Dankjewel, Jolanda. Straks het eerste officiële buitenlandse bezoek van koning Willem-Alexander begint zometeen bij de KO, lees ik hier. Het is in Luxemburg. U hoort het wel bij de KRO.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 Kro. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Parlementaire enquête over zorgfraude is hoog nodig, vindt een zorgeconoom. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen hun eerste officiële buitenlandse bezoek. Freek de jonger komt er sinds kort voor uit dat hij een uh, mecena's is voor de kunstsector. Ja, het is een schitterend woord dat je vroeger op school geleerd hebt. En uh, dan dacht je, nou, als je dat bereikt hebt... Dat is prachtig. <laughs> en dan toch een tumeur van Niel Gunjelli. Het is vijf over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De Tweede Kamer, dames en heren, is gisteren tot heel erg laat gisteravond... uitgebreid gedebatteerd over de zorgfraude. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft nieuwe maatregelen aangekondigd... om de fraude daar de kop in te drukken. Maar de oppositie heeft er weinig vertrouwen in. De SP en GroenLinks vinden dat er een parlementaire enquête... naar die zorgfraude moet komen. Wim Groot, hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat eigenlijk een goed plan in dit stadium, een parlementaire enquête? Nou, ik, ik, ik denk het wel. Uh, het is, ik, wat ik een beetje teleurstellend vond aan het debat van gisteren... is dat wel allerlei maatregelen aangekondigd worden om fraude in de toekomst te voorkomen. Maar de fraude die uh, nou ja, de afgelopen jaren is gepleegd... dat er niets wordt gedaan om dat boven tafel uh, te krijgen. Maar de minister en... is toch bezig om alles te inventariseren nu? En daar liggen voorlopige onderzoeken. Daar was gedonder over omdat die dan wel of niet op tijd naar de Kamer zouden zijn gegaan. Maar in ieder geval is ze ja. toch bezig om de zaak te inventariseren? Ja, nou ja, kijk, dat, dat PINZ-rapport was natuurlijk toch een beetje een uh, rapport waar de conclusies een beetje gladgestreken uh, zijn. De NZA gaat nu wel een onderzoek doen, maar dat zal toch wel een heel globaal onderzoek doen. Maar ik denk dat in een parlementaire enquête... Uh, waar, ...waar mensen ook onder ede gehoord kunnen worden... We op, ...op instellingsniveau uh, kunnen nagaan of er gefraudeerd is. Uh, niet dat we straks krijgen van ja, de fraude is substantieel en omvangrijk... ...maar dat we gewoon ook, ook uh, kunnen krijgen, kijken welke uh, instellingen, welke artsen hebben de afgelopen jaren gefraudeerd. Ja, daar gaan er verschillende bedragen om. Uh, voor wat betreft het bedrag uh, waarin uh, of waarmee zou zijn gefraudeerd... ...sommigen noemen zelfs miljarden. Krijg je dat met zo'n parlementaire enquête dan boven tafel? Uh, ja, ik denk dat dan heb je meer garanties dat dat boven tafel komt dan een, uh, een onderzoek van de NZA, denk ik. Want dat zal toch een vrij globaal karakter uh, hebben. De NZA is uh, de zorgautoriteit. De zorgautoriteit. Ik denk dat we een beetje moeten vergelijken met de bouwfraude uh, van een paar jaar geleden. Ja. Daar is natuurlijk in de parlementaire enquête ook boven tafel gekomen welke uh, bouwbedrijven uh, uh, fraudeerden. Uh, nou, zoiets zou toch denk ik voor de zorg uh, uh, goed zijn om, om die bedragen die de afgelopen jaren zijn uh, verspild door, door misbruik en fraude, om dat uh, uh, boven tafel te krijgen. Ja, nou heeft de minister aangekondigd rekeningen die patiënten krijgen van het ziekenhuis bijvoorbeeld inzichtelijker te maken. Ja. Ja, dat... Ik hoor het al, u hebt er niet veel vertrouwen in. Nee, nee, nee. Kijk, uh, um, als, als ik een rekening krijg en er staat een operatie, uh, een gecompliceerde operatie, uh, of er staat een enkelvoudige operatie, dan weet ik niet zo heel erg goed of, of, ze, of, of het een of het ander is uh, ge, uh, gebeurd. Oh ja, als je een liefesbreuk het... hebt gehad en er staat een gecompliceerde operatie, dan weet je dat er iets niet goed is gegaan, toch? Ja, ja, maar goed, dat kan ook wel zijn dat ze daar lange tijd voor nodig uh, hebben gehad. Maar gaat u dan uh, zeggen van nee, het was een enkelvoudige uh, leasebreukoperatie? Ik denk niet dat je dat zo snel doet. Nee. Um, en uh, nogmaals, het zal toch wel heel veel moeite kosten... om, het, om die rekeningen echt inzichtelijk te maken voor, uh, uh, voor patiënten. Dus ja. het zal wel wat helpen, maar je moet er niet al te veel van verwachten. Er wordt veel gefraudeerd ook met het persoonsgebonden budget. Nou krijg je dat geld inmiddels niet meer op je rekening gestort, maar een zorgkantoor moet die rekening betalen. Ja. Dan zou je zeggen, ja. dan wordt het een stuk ingewikkelder om fraude te plegen, of niet? Ja, dat, dat maakt de barrière wel iets hoger. Uh, maar ook daar moet je toch van afvragen of dat verhaal de volledige uitband. He, als jij een, uh, je krijgt dan trekkingsrechten en dan moet je een, een, een rekening insturen van bijvoorbeeld... er is iemand voor, voor uh, vier uur die mij heeft uh, verzorgd. Uh, maar dat kan zo'n zorgkantoor nooit controleren of dat nou vier uur is geweest. Of maar twee uur is uh, uh, geweest. Ja. Nou is er natuurlijk met dat hele declaratiesysteem... Uh, dat een aantal jaren geleden is ingevoerd, al gewaarschuwd... Uh, dat uh, bepaalde handelingen gewoon onder een andere paraplu vallen en dat je daarmee uh, fraude in de hand kan werken. Toch? Ja, ja. ja zeker. Bij, bij, de, bij de introductie van het systeem is het natuurlijk al gewaarschuwd voor coding. Dat de zwaardere declaraties indienen als lichtere zorg is, uh, uh, wordt geleverd. En dat komt omdat vergelijkbare systemen in het buitenland uh, vaak voor, door dit soort praktijken uh, uh, leiden. Maar waarom is het dan uh, toch ingevoerd? Nou, de reden om het ingevoerd is omdat de medisch specialisten dit graag wilden. Een voorwaarde voor hun medewerking aan het nieuwe stelsel was dat ze zelf producttyperingen mochten maken. En zelf daarmee ook declaratiecodes mochten gaan ontwikkelen. Ja. En ja, de minister Hogevorst is daar in de tijd in mee gegaan om een steun voor het herstelsregime te verkrijgen. Juist. Goed, u zegt dus een parlementaire enquête is uh, zinvol en zinnig, want dan kun je mensen onder Ede horen en dan uh, kun je ook goed in kaart brengen om welke bedragen het gaat. Inmiddels gaat er deze kabinetsperiode, ik geloof, 14 of 15 miljard extra naar de zorg toe. Als het nou inderdaad een miljardenfraude blijkt te wezen, dan heb je de bezuinigingsoperatie voor 2014 al gecoverd. Ja, dat zou best kunnen. Ja, ja, en Daarom is het ook goed om niet alleen vooruit te kijken... maar ook nog eens terug te kijken. Van wat zouden we, kunnen we nog eens terughalen aan uh, onterecht uitgekeerde uh, declaraties? Ja. En denk ik, het is niet alleen de kosten... maar het gaat ook om, om het draagvlak en de steun voor het stelsel. Hè. Als mensen toch het gevoel krijgen dat dat met hun geld dat ze verplicht afdragen elke maand gefraudeerd wordt... ja, dan neemt toch de bereidheid om, om daar elke maand die zorgpremies te betalen... denk ik wel snel af. Maar het wordt toch een ingewikkelde optelsom. Eerst hadden we de banken, uh, toen kwamen vervolgens de toeslagensystemen bij de Fiscus... waarvan alles en nog wat mee mis blijkt te wezen en, en waar ook fraude mee wordt gepleegd. Nou, dit weer. Ik bedoel, op een gegeven moment denk je, waarom zou ik eigenlijk nog betalen? Ja, de, nou ja, dat is de ene kant. De andere kant dus zijn we niet altijd veel te goed van vertrouwen. Je ziet toch op al die terreinen, ook bij die toeslagen, dat er heel lang wordt ontkend dat ermee gefraudeerd zou kunnen worden. Er wordt heel lang van het, het goede in de mensen uitgegaan. We moeten vertrouwen hebben in de professional. Mensen doen dat niet, totdat we erachter komen dat de, dat de werkelijkheid een ander is. Ja, maar goed, is het, is het niet een utopie om te denken dat je fraude überhaupt kunt uitsluiten? Ja, dat is zo. Er zal altijd wel gefraudeerd uh, uh, worden. Maar het gaat natuurlijk om, om, die, om het uh, mensen die willen frauderen zo moeilijk mogelijk uh, te maken. En daarmee uh, nou ja, toch de barrière om te frauderen zo, zo hoog mogelijk uh, te maken. En nu ja. maken we het vaak veel te gemakkelijk uh, om te frauderen. Kortom, een parlementaire enquête. Het idee van de SP en GroenLinks zou een goed idee zijn om de onderste steen boven te halen, vindt u. En u bent niet toevallig lid van een van die twee partijen? Nee, nee.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 De kunst die overleeft. Sommige culturele instellingen zijn door de bezuinigingen... voor hun financiering volledig aangewezen op de giften van bedrijven en particulieren. Zogenoemde mecenassen. Zo ook het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Er wordt muziek gemaakt in de Waalse Kerk in Amsterdam. Muziek op instrumenten van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds... Marcel Schotman, directeur van het fonds. Hoeveel instrumenten hebben jullie nu in beheer? Dat zijn er ongeveer 400. En die worden allemaal gefinancierd door publieke middelen? Door particulieren, grotendeels. Dat wil zeggen, uh, ik denk dat de 80 à 90 procent van onze inkomsten van particulieren afkomstig is. Dat klopt. En ook subsidie van de overheid? Nee, subsidie hadden wij tot en met 2011 en die is daarna beëindigd. Dus uh, sinds dat moment doen we het uh, op eigen krachten. Ja, is dat moeilijk? Nou, dat valt niet mee, want er, een, een, een, zeg maar het beheren van zo'n collectie is heel kostbaar. Het is een museale collectie en die heeft dus heel veel zorg, tijd en aandacht nodig. En daarnaast willen we graag ook extra instrumenten aankopen om, om nog meer muzici te helpen. En dat valt niet mee om dat geld bij elkaar te krijgen. Hoeveel geld krijgen jullie normaal gesproken per jaar binnen? Nou, dat is heel wisselend, maar, zeg maar globaal zitten we altijd tussen de 1 à 1,5 miljoen euro per jaar. Hè. En het geld van de overheid is er afgevallen? Om wat voor bedrag ging dat eigenlijk? Dat ging, dat ging om 79.000 euro. Dus dat was eigenlijk een relatief klein deel. Dus ongeveer 6% procent, van onze gemiddelde inkomsten. Ja. Dan kijk ik hier even om me heen in de Waalse Kerk. Ziet u nou ook uh, donateurs? Ja, er zitten heel veel donateurs te ja? me kennen. Zeker. Kunt u me eens aan iemand voorstellen? Nou, dat doe ik liever niet, want ik wil, die mensen die willen, heel graag hun, uh, die willen heel graag anoniem blijven. Onze donateurs zijn geen donateurs die met hun naam op een gouden bordje in de hal van het Concertgebouw willen. Die zijn erg gesteld op hun anonimiteit en dat willen we ook graag zo houden. Veel gulliggevers in de kunstsector houden zich liever een beetje op de achtergrond. Dat deden tot voor kort ook Freek en Hella de Jonge met hun stichting... waarmee ze onder andere educatieve activiteiten van het Rijksmuseum financieren. Maar sinds kort mag iedereen het weten dat ze geld geven aan de kunsten. Ja, dat klopt. Nou, dat was wel gedreven door het feit dat de omstandigheden nu dooromroepen roepen. De culturele kaalslag, want anders zouden we nog steeds het tegen in stilte doen. Is het ook niet een goede manier om het naar buiten te brengen... omdat je op die manier ook laat zien van, ja, overheid, we zijn niet alleen maar van jullie afhankelijk. We zijn er zelf ook nog. Ja, ik heb het, het socialisme aangehangen... omdat ik vind dat de, de, vanuit de, de overheidsgelden een, uh, de kunsten in stand gehouden moeten worden. En dat je dus gewoon je belasting betaalt en van daaruit de zaak verdeelt. Nou, dat, dat, dat, dat is dus niet meer zo. En dat komt voor een groot deel omdat de zorg erg veel geld heeft opgeslokt. Dus het komt op, op particulieren aan. Nou, dan, dan moet er bij particulieren ook het besef zijn dat dat geld goed besteed is. En omdat wij natuurlijk uit het veld komen is het heel belangrijk dat wij, hebben daar, uh, wij hebben daar geld in kunnen verdienen dat we dat weer teruggeven. Kunstinstellingen die nog geen gulliggever hebben gevonden kunnen misschien een beroep doen op een student van de masteropleiding kunstbeleid en Meesenaat van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En die stagiaires worden onder mijn handen vandaag getrokken werkelijk door de kunstwereld. Dat merkt Helke den Braber, docent aan de opleiding. Die zijn allemaal heel geïnteresseerd, uh, bijvoorbeeld grote orkesten, uh, grote toneelinstellingen, musea. Die willen allemaal graag een stagiair van ons hebben om, om uh, hen te helpen mee, na te denken over deze nieuwe dilemma's waar ze voor gesteld staan. Maar ook over de nieuwe kansen die het biedt. En uh, onze studenten zijn daar uh, ingetraind om daarbij te helpen. Wat meestal ga je stage lopen op een plek waar jij het nog moet leren. Maar eigenlijk moeten de studenten het nu wel aan de organisaties gaan leren. Dat is een bizarre situatie. Natuurlijk hebben ze ook fantastisch veel te leren bij de organisatie zelf. Want het zijn natuurlijk studenten. Maar ze verkeren in de unieke omstandigheid inderdaad... dat ze daadwerkelijk aan de basis kunnen staan van een nieuwe richting... die een kunstinstelling ingaat slaan. En dat is al een aantal keer gebeurd bij studenten... die uh, uh, aanbevelingen afleveren aan het eind van hun stage... waarmee zo'n instelling inderdaad de komende jaren verder gaat. En dat is een unieke positie voor onze studenten... om op die manier daadwerkelijk bij te kunnen dragen... aan wat een, welke richting een museum inslaat. Er is nog wel wat geld te halen voor de kunstsector. Bij bedrijven en particulieren, museenassen, Hoewel Freek de jongen nog wel wat moet wennen aan die benaming. Ja, het is een schitterend woord dat je vroeger op school geleerd hebt. En uh, dan dacht je, nou, als je dat bereikt hebt, dat is prachtig. Uh, ja, ik zou het ook graag in de zin van uh, het stimuleren. Dus niet alleen uh, het geld geven, maar ook uh, ja, een, een gedachte erachter zetten. Ja, Kijk, het gaat uiteindelijk maar uh, om een paar kinderen die... Uh, ja, wat ik dan noem wakker gekust worden. Je kunt niet verwachten dat alle kinderen die daarbij betrokken worden... dat die daar door begeesterd raken. Maar als er een paar zijn, dan zijn we al tevreden. Maar als we het in stilte hadden gedaan, hadden we er ook lol van gehad. Dus dat, dat, dat uh, maakt niet veel verschil. We hadden er al lol van. Dus, maar dit is misschien nog wel fijner om te zien... dat als je in staat bent om nog uh, een ketting te rijgen en nog meer mensen aan te laten haken... Ja, dat het dan misschien nog wel groter wordt. Dus dan geeft misschien nog wel meer lol. Bijdrage was dat van Martijn Gimius volgende week in Goedemorgen Nederland.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 Hans Jaap mede ze vanuit onder meer Aleppo. Volgende week dus vanaf maandag in dit theater. Vragen en opmerkingen zijn welkom via Goedemorgen Nederland.kro.nl. Straks koning Willem-Alexander en koningin Maxima... brengen hun eerste officiële buitenlandse bezoek. En dat is aan Luxemburg. Eerst nu het ochtendhumeur. Hier is Neil Gugnelli. Van A naar Beter. Een goede slogan, maar ook zo ergerlijk. Want wat morgen beter zal zijn, is vandaag omreden... en te laat komen op je afspraak. En als je die afspraak van vandaag mist... en je net een sollicitatiegesprek misloopt... is dat helemaal niet beter voor morgen. Morgen wordt alles beter, zegt men. Maar vandaag is toch het morgen van gisteren. Mijn leven op de A9. Dit jaar heb ik die weg 289 keer gereden. De A9, de weg die ergens naartoe gaat... Nu is dat met alle wegen zo, tenzij ze doodlopend zijn... maar dan verwijst het woord doodlopend er al naar. Bestonden in het gevoelsleven ook maar van die borden, dan kwam je nog eens ergens. Of juist nergens, maar dat wist je dan van tevoren al, dankzij de borden. Maar nu, als ik op de weg ben en om me heen kijk... dan lijkt het alsof we met z'n allen verdwaald zijn en massaal naar de psychiater moeten. Maar zelfs psychiaters moeten naar de psychiater om raad... voor de daden van de massa mens en zijn gedrag... Analyse van de apen helpt ook al niet meer. Nu denk ik sowieso dat het arrogant is om te denken... dat we van de apen afstammen. We stammen af van schapen. Want waarom zou God anders een schaap gestuurd hebben... toen David zijn zoon wilde opofferen? Wellicht lijken we veel meer op het schaap. En als je in het verkeer bent, lijkt het daar ook op. Schapen die elkaar volgen en alsmaar bleren als iets afwijkt. Er staat een bord vanaf hier ritsen. Maar men geeft het je geen ruimte om te ritsen... waardoor je veel verder moet rijden... En als je verder rijdt, dan zijn mensen geïrriteerd... dat je zo ver bent doorgereden en niet eerder hebt geritst. Iemand roept uit het raam, hé, hey, alles kiets achter de rits... en wijst naar zijn kruis. Was je geen patiënt, dan word je zo wel een patiënt. Wegen kun je bovendien nog repareren... maar hoe de maatschappij gerepareerd moet worden, dat, dat weet niemand. Volgens mijn buurman, die echt niet racistisch of seksistisch is... naar zijn eigen bewering, zouden de files voorbij zijn als alle allochtonen of vrouwen, maar het liefst de beide groepen van de weg af zouden zijn. Dan is het al een stuk rustiger, zegt hij. Die man is goud eerlijk. Onbeschoft en hufterig en dommig, maar eerlijk. En daar gaat het toch om. Eerlijk duurt het langst, een uber Nederlands gezegde... waar we oh zoveel aan hebben ook. Neil Gunjelli, maandag het ochtendhumeur van Hans Beum.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 Haven't met, you yet. Haven't met you yet, Michael Bublé. Het is vijf voor half elf, u luistert naar de KRO op Radio 1. Net als zijn moeder destijds brengt de nieuwe koning... vandaag zijn eerste staatsbezoek, of eigenlijk kennismakingsbezoek... aan Luxemburg. Over een uurtje landde koning Willem-Alexander... en koningin Maxima op vliegveld Findel... Volgens mij staan ze dan nog in Nederland aan de grond eigenlijk, want het is maar een uurtje vliegen, nog niet eens. En daar wordt de koning net als zijn moeder in 1981 opgewacht door de inmiddels hoogbejaarde Groothertog Henri en Groothertogin Maria Theresa. Koningshuisdeskundige en redacteur van Vorsten Esther Wolfs, Micro, Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat de koning zelf vliegen eigenlijk, weet je dat? Uh, geen idee, hij doet, hij doet het uh, regelmatig, dus... Uh... Ik, misschien, hij, hij, hij moet wel zijn, zijn vlieguren blijven maken, ja. want anders kan hij niet blijven vliegen. Ik wil trouwens nog, nog wel even een correctie maken, want uh, uh, Henry is niet hoogbejaard. Dat was zijn vader destijds, die koningin Beatrix heeft ontvangen. Ah, nee, maar niet kwalijk, We hebben we een paar nee. mensen door elkaar gehaald Hij is een vijftiger volgens mij, dus... Nou, dan ben je niet hoogbejaard. Nee, dan ben je niet hoogbejaard, nee. nee, nee. Waarom gaan ze eigenlijk als eerste, net als koningin uh, Beatrix, destijds naar Luxemburg? Uh... Nou, dat heeft uh, verschillende redenen, denk ik. Uh, sowieso gaat uh, het nieuwe staatshoofd zich voorstellen aan de, om, uh, aan de Europese landen en dan, dan begint hij dicht uh, bij huis. Bovendien zijn er gewoon ja, vrij bijzondere banden met Luxemburg. Allereerst natuurlijk dat ze allebei uh, afstammen van de Nassau's, al hun, hun band gaat terug tot de middeleeuwen. En uh, het is ook nog zo dat uh, koning Willem I, II en III uh, niet alleen koning van Nederland waren, maar ook uh, groothertog van Luxemburg. Juist, dus uh, daar zitten die historische banden. Ja, nou, waren... uh, veel historische banden. En, ook gewoon de, en, en die banden zijn ook uitgegroeid tot, he tot hechte vriendschappen. Ja, want uh, uh, om er even in herinnering te brengen, in oktober vorig jaar waren toen nog kroonprins Willem-Alexander en uh, Maxima nog te gast op het huwelijk van uh, erfgroothertog Guillaume. Ja. En uh, erfgroothertogin, wat een naam allemaal, Stefanie. Ja, <laughs> en zometeen zitten ze dus weer uh, met elkaar aan de lunchtafel. Ja, dat klopt. Daar nou, waren erfgroothertog Guillaume en erfgroothertogin Stefanie ook 30 april in de, in de, de Nieuwe Kerk in, uh, in Amsterdam voor de innodiging ja. Het is dan de traditie dat uh, de staatshoofden niet zelf komen, maar zich laten afvaardigen door een troonopvolger of, of een diplomaat. Ja. Dus zij, uh, zij, zij hebben koning Willem-Alexander al gezien, maar uh, groothertog Henri en uh, groothertog Mar uh, Maria Therese maken nu voor het eerst officieel kennis met de koning. Ja. Het is uh, een kennismakingsbezoek en geen staatsbezoek. Wat, wat is eigenlijk het verschil? Nou, een staatsbezoek dat, is een, uh, dat meestal twee à drie dagen. En zijn er zijn veel uh, belangrijke onderdelen, zoals inspectie van de Erewacht. En, uh, er gaat vaak een, een, een economische missie mee. Ja. En uh, er is ook een staatsbanket natuurlijk. Uh, dit is gewoon ja, een, een kennismakingbezoek, een zakelijk bezoek. Ja. Er, zijn ook, er worden ook geen uh, projecten bezocht of zo, of, of belangrijke uh, gebouwen in Luxemburg. Maar gewoon uh, alleen uh, ja, gesprekken met het groot paar en de voorzitter van het parlement en de minister-president. Ja, maar goed, als ze eigenlijk al familie zijn van elkaar we... en, en, en elkaar... Nog onlangs hebben gezien. Nou, uh, Wat Groot stelt zo'n de... kennis, kennismaking dan precies voor? Nou, het is eigenlijk meer ook uh, protocolair. Ja. En zoals ik al zei, uh, Grootherder uh, Groot Henri heeft nog niet uh, officieel kennis gemaakt met koning Willem-Alexander. Ja. Hij heeft zich laten afvaardigen op het, tijdens de innodiging door zijn uh, oudste zoon, de tronenvolger. Exact. En uh, het is nu het is eigenlijk een protocolair het is gebruik. Een, juist, uh, het is een formele de... kwestie, om het zo te ja. zeggen. Uh, gaat het ook nog inhoudelijk ergens over? Want de, de Benelux staat hier wel ter discussie. Ja, nou zeker. Uh, je moet voorstellen dat uh, België, sorry, Nederland en Luxemburg en, uh, uh, aan, de, um, uh, aan de basislaag van de van de Europese samenwerking met Benelux. Uh, ik weet ook tijdens het afgelopen jaar bracht uh, koning Bedert nog een staatsbezoek aan Luxemburg. En toen was uh, Europa een belangrijk onderwerp wat, uh, wat besproken uh, wordt. En dat zal nu ongetwijfeld ook besproken, besproken worden. Juist, goed. Nou, dan volgen later uh, nog, uh, uh, volgende week geloof ik zelfs, Duitsland. Uh, en Denemarken ja. en België komen ook het nog klopt. aan de beurt. Duitsland, ja, in Duitsland was al een, uh, al, een, al, een, al een handelsmissie gepland. En daar is nu een bezoekje aan Berlijn uh, aan vastgeplakt. Ja. Dan gaat hij in juni naar, uh, naar koningin Marguerite. Die is ook nog de petel. ...van Willem-Alexander, dus die hebben sowieso een goede band met elkaar... ...en dan ook nog na de zomer naar België. Ja, en dan um, zal hij ook, ook uh, ja, steeds, steeds, steeds meer landen gaan bezoeken... ...en Willem-Alexander is zakelijker. Dus hij, hij, hij kiest voor een uh, zakelijk uh, bezoek... ...en, uh, en niet, niet met allemaal uh, officiële evenementen erbij. Goed. Veel mediamomenten zijn er niet vandaag... ...dus we zullen er niet veel van zien, maar misschien later in Duitsland wel. Ik dank je zeer, Esther Dank u wel. Fijne dag nog. Jij ook. Einde van deze uitzending, want het is half elf. Snel door naar Jeroen Wielaert, bij lijn 1. Ja Sven, dan ben weer terug naar wat omzwervingen privé om uit te puffen in Wales, Engeland en Ierland. En nu weer de actualiteit van Nederland. Een kade in Zwartsluis bij Spollen. De Havendijk, een witte hefbrug met kastanje, een kerkje. En het gaat over integriteit binnen de VVD. In lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Hier is nu het NOS Journaal tegenover mij, Jan van der Putten. SNS Bank doet niet mee aan plannen om pingegevens van klanten door te verkopen aan bedrijven. Betalingsverwerker Equens heeft zulke plannen. Winkeliers kunnen tegen betaling te weten komen waar hun klanten wonen en hoeveel ze uitgeven bij de concurrent. SNS Bank zegt dat het verkopen van transactiegegevens voor commerciële doeleinden niet bij de bank hoort.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 En de organisatie van de Giro, de Ronde van Italië... heeft de etappe van vandaag geannuleerd. Het sneeuwt, het is onverantwoord om de renners op de fiets te laten stappen. En Robert Geesink is afgestapt. De kopman van Blanco is ziek. Hij is eruit. En dat zijn de hoofdpunten. Nog altijd verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Sven, nog één file op de A58, Breda richting Tilburg. Tussen de knopen De Galder en Sint-Annebos, vijf kilometer. Dat was een aanrijding, de weg is daar weer vrij. Ik wens u vast een, een fijn weekend. Hier nu de integere Jeroen Wielard. Dit is Radio 1, NTR Lijn 1. Hier is Jeroen Wielard. Goedemorgen vanuit uh, Zwartsluis. De politiek worstelend met zichzelf. Crisis in een crisis. Dat. Is het beeld van verschillende partijen? De Partij van de Arbeidcongres ging onlangs voorbij in grote verdeeldheid over het strafbaar stellen van illegalen. En vanavond begint het VVD-congres in de fabriek in Maarsen met zware zorgen over interne eigen illegaliteit. Integriteit is het trefwoord. Wij staan erbij stil, eh, vlak langs een groot buurtschip, groot binnenvaartschip. De Paraat heet hij. Paraat uit Zwartsluis. Jariko Vos, jouw ouders wonen hier, daarom zitten we hier. Paraatheid is gewenst. Dat is het zeker, absoluut. Ja, er is de laatste tijd genoeg gebeurd. Dus wat meer paraatheid en ook alertheid, dat is wel op zijn plek volgens mij. Verkiezingsbeloftes waar niets meer van over is. Sjoemelende topmensen. Wat moet het heen? Waar moet het heen met de VVD? Ja, ze staan er op dit moment niet vrij op. Maar uh, nou, laten we hopen dat een heel groot deel van de achterban... en van de rest van de VVD-bestuurders... een uh, een, een stuk beter en er is dan uh, wat vermoed wordt op dit moment van een, uh, van een paar kopstukken. Jij bent voorzitter van uh, de jongeren van de VVD, de jonge liberalen, JOVD. Hoe groot is jouw gezag om dit onheil allemaal te keren? Nou ja, dan ben ik natuurlijk toch oh. nog steeds de snotneus die ik eigenlijk ook gewoon ben. Dus ik denk dat dat heel moeilijk is in me. Maar, maar van snotneuzen kun je het soms hebben, hè? Van die jonge, nog idealistische snotneuzen. Ja, de vorige keer hebben we het congres deels op zijn kop gezet omdat we geen spreektijd kregen. Maar ik geloof dat er nu een andere groep VVD'ers is die zich toch uh, wel heel erg druk maakt... om de integriteit van, uh, van VVD'ers en politici in het algemeen. En ja, dat je, je daar druk om maakt, dat is natuurlijk alleen maar positief, want of je nou VVD'er bent, of CDA of PvdA, of van welke partij dan ook. Een politicus die niet integer is, die schaadt het aanzien van de politiek. Uiteindelijk zit je er uh, niet voor jezelf of voor de partij... maar gewoon voor alle Nederlanders die op jou gestemd hebben. En dan moet je integer zijn. En op het moment dat dat gaat wankelen... of dat er vermoedens zijn dat jij niet helemaal zuiver op de graad bent... Ja, dan moet je eigenlijk wegwezen als politicus, want dan moet je je echt verder van houden. Rutte was ooit ook zo'n snotneus. Nou, hij heeft het er nog mee gebracht tot premier, met alle moeilijkheden van dien. Uh, hoe denkt u erover? U kunt erover meepraten. Misschien bent u ook een bezorgde VVD'ers. Lijn 1 wordt opgelegd. Ontzettend gretig beluisterd door de VVD. Uh, misschien bent u wel een corrupte VVD'er. Misschien bent u het uh, wel met Jarico Vos eens. Of in het geheel niet. Hoe denkt u over de integriteit? Over de illegaliteit? Over de verbroken verkiezingsbelofte? 081121. 21 Daar kunt u alles aan kwijt. En ook aan mij en aan Lijn1. Hashtag kan ook. Hashtag Lijn1. En e-mail naar lijn 1 apenstaart, Please don't tear this world asunder Please take back this fear we're under I demand a better future Better Future, bezongen door David Bowie, geldt niet voor zijn nieuwste plaat... die ik onlangs kocht op vakantiereis door Wales, Engeland en Ierland. Even uitputten, daar bij Connemara. Prachtige kliffen. Niets van het Nederlandse nieuws kwam tot me. Staatssecretaris Steven, wekers. Ik heb alle kranten doorzocht daar, de Irish Times... Niets daarover. Des te meer daar in Ierland over de crisis uiteraard. En over abortus. Rooms als ze daar zijn, worstelen met dat probleem. En de betrouwbaarheid, fraudeleuze kwesties bij de Ierse politie. Dat zijn daar de grote dingen. Uh, eenmaal terug moeten we hier gewoon vaststellen, Jacob Vos... dat uh, in Nederland er genoeg zorgen zijn binnen de VVD... Geen relativeren aan, mijnerzijds. Uh, maar je ziet het, uh, elk nieuws is lokaal, bedoelde ik maar. Ja. En voor jou nu de prioriteit daar in de VVD. Zijn, zijn regeren met de Partij van de Arbeid. De illegale kwestie hebben we net gehad. Uh, minister Schippers heeft onder vuur gelegen over de zorgfraude. Hoe analyseer jij als voorzitter van de JVD, landelijk voorzitter, de situatie? Nou ja, de VVD lijkt op dit moment toch wel... Veel moeite te hebben met de coalitie zoals die er op dit moment is. En dan voornamelijk de achterban. En ook hoe ga je met de huidige situatie om? Volgens mij had de gemiddelde VVD-kiezers een stuk minder moeite met het vorige kabinet, met het CDA. Met gedoogsteun van PVV en ja, natuurlijk ook de stille gedoogsteun van de SGP. Uh, dan met het, uh, de huidige combinatie met de PvdA. Uh, er is natuurlijk ook iets lastiger zaken doen met de PvdA, de verschillen. Uh, met de PvdA zijn natuurlijk groter dan met het CDA helemaal... op sociaal-economisch gebied. En ja, we zitten op dit moment in een crisis. Dus iedereen voelt het in de portemonnee als er wat gaat gebeuren. En ja, alle maatregelen die genomen worden, die zijn lastig. En als de VVD dan ook nog op heel veel punten... zaken in moet leveren aan de PvdA... ja, dan merk je toch dat, dat die partij het moeilijk krijgt. En ondanks dat de coalitie natuurlijk uh, ruim 80 zetels heeft... in de Tweede Kamer, hebben ze in de Eerste Kamer... en uh, zijn ze in de minderheid... Dus daar zijn ze ook afhankelijk van de steun van andere partijen. Nou, en je ziet dat de oppositie daar op dit moment gretig gebruik van maakt. Door als er een keer een minister is uh, op wiens beleid ergens iets fout is gegaan. Dan beginnen ze weer met moties te zwaaien. Om toch maar te zorgen dat de steun voor het kabinet zo beperkt mogelijk is. En zich vooral beperkt tot uh, PvdA en VVD. Wat natuurlijk wel problematisch is in de Eerste Kamer. Heel essentieel is hierin natuurlijk de rol van uh, premier Rutte. Ik, ik noemde hem al als de voormalige slotneus die hij was bij de JUVD. Hij heeft zich destijds ook in toespraken als uh, politieke jongeling ook al heel erg sceptisch uitgelaten over bijvoorbeeld het christendeel van de Nederlandse uh, politiek. Of het nou Rooms was of Protestants. Uh, het was niet zijn voorliefde. Daar, uh, dat is door heel duidelijk gebleken in zijn een het hofmakerij met Diederik Samson... met alle ongelukken van dien. Uh, jij zegt dan wel dat de vorige coalitie misschien uh, meer het, uh, in de lijn lag van de VVD. maar de VVD zit gewoon hiermee. Wat denk je. Uh, uh, wat is de oplossing als de Partij van de Arbeid. als de VVD de VVD ook nog eens een keer onderling verdeeld is. Want dat is een ander deel van het de verhaal. Je schetst eerst in je analyse de algemene politiek is de constellatie... maar dan is de VVD zelf met een groot probleem over zijn integriteit opgezadeld. Ja, dat klopt. Nou, laten we eerst naar het eerste deel van de vraag gaan... van wat kunnen ze hier nou uithalen in die coalitie waar ze in zitten met de PvdA? Ja, kijk, liberalisme is natuurlijk meer... Uh, dan alleen sociaal-economische kwesties. Ik denk dat ze op het gebied van persoonlijke vrijheden... veel meer kunnen bereiken met de PvdA... dan dat ze met het CDA ooit zouden kunnen doen. Nou is ook al deels gelukt. He. Het aantal koopsondagen wordt verruimd... omdat het nu aan de gemeentes wordt overgelaten. Dus op dat gebied, dat is ook liberalisme. Dat is ook VVD. Daar valt in ieder geval wat uit te halen. En ja, wat betreft die integriteitskwestie... ik denk dat het tijd is voor de VVD om schoon schip te maken. Maar op het moment dat je dat denkt te kunnen doen met een documentje... waaronder je een handtekening moet zetten, ben je volgens mij verkeerd bezig. Volgens mij is het zo dat je als politicus, en zeker als liberale politicus... die altijd met de mond vooraan staat als er gesjoemeld wordt met geld... of als er gefraudeerd wordt met belastinggeld, sta je altijd vooraan... zeg je altijd dit kan niet, dan denk ik dat je helemaal als liberale politicus... daar toch nog een hogere standaard voor moet hebben. En op het moment dat jij niet zuiver op de graad bent, dat je dingen doet die niet horen... dat je in een pot zit te graaien uh, waar je niet bij hoort dan moet je zeggen, dan houd ik de hier aan mezelf. En dat bereik je niet door een handtekening. Dat bereik je ook niet met een motie dat je gaat dreigen met reglement. Maar je moet als partij de juiste personen aantrekken. Is het, uh, is, het, hebt... is het is het des, is des, des VVD's? Is het liberaal om jezelf iets dergelijks te laten opleggen? Is het niet een soort dictaat? Want u zult integer zijn... Dat is het inderdaad. Het is een dictaat dat je integer moet zijn. En ik vind het absoluut niet des VVD's om niet integer te zijn. Net wat ik zeg, wij nemen anderen ook altijd de maat... als ze schuimelen met dingen. Nou, dan moet je dat bij jezelf ook doen. En sterker nog, ik denk dan dat voor jou als politicus... de standaard nog hoger moet liggen dan dat die ligt... voor gewoon mensen in Nederland. Ik bedoel, jij vertegenwoordigt een grote groep Nederlanders, dan ligt voor jou die standaard hoger. En moet je nog integerder zijn. En dat doe je niet door een motie, dat doe je niet door een handtekening... maar dat moet uit jezelf komen. Want zo'n dat soort maatregelen dat is allemaal puur symboolpolitiek. Om voorbeeldfuncties gaat het in Den Haag of in Limburg... met meneer Van Rij en zo, toch? Elko Jan aan de telefoon. Goedemorgen, meneer ja, het, Nou, Ik uh, uh, moet zeggen dat uh, het uh, valt me mee dat uh, die uh, JOVD'er... Uh, dit zegt over die motie, want het is natuurlijk grote flauwekul en bedoeld voor de bühne. Maar uh, de, uh, de, dat moesten ze wel doen uh, na de affaire Teven en Wekers. Uh, uh, toen was zo zichtbaar uh, dat VVD'ers gewoon blijven zitten terwijl ze het uh, blunderen bij het leven en gewoon hun verantwoordelijkheid niet uh, nemen. En uh, die uh, meneer Hoijmaier bijvoorbeeld, uh, die is toch ook nog steeds lid van de VVD? Nou, me dunkt uh, die uh, de, de, de, een, een fatsoenlijke... Club Mensen, die had toch gezegd van... Uh, jongens, uh, bedankt uh, dat je je uh, zo ingespannen hebt... maar nou uh, is het einde verhaal. Rotte appels en dat uit. Doen niet, dat doen ze niet bij de VVD. Rotte die appels we en... elkaar lekker vast, want uh, ze zijn allemaal niet zuiver op de graad. En uh, meneer Van Rij dan? Nu eigenlijk de toetssteen van de hele integriteitsdiscussie, Elke jan ja, ja, maar, ja, maar op een gegeven moment loopt het de spuigaten uit... en dan, uh, hoe, hoe dat, uh, dan ga je kampachtig met een motie. Heeft u die mevrouw hoorde verdedigen... Uh, uh, wat er gebeurde zou, uh, of hoe, hoe de processen zouden verlopen als er dan uh, kwestie, uh, een kwestie of verdenking van uh, um, uh, om, uh, of niet in tegengedrag zou zijn. Nou, wat voor stappen er allemaal genomen zouden worden. Heeft u het voordemd, over mevrouw. Of heeft u het, u het over minister Schippers? Ja. Elke Jan heeft het over. Heb je het over minister Schippers? Elke Jan? Nee, nee, nee, nee. Die mevrouw die die motie indient van de VVD. Ja, ik ben even de naam kwijt. Ik, van VVD is onthoud ik in de regel geen namen. Maar uh, die uh, werd gevraagd door journalisten van... Uh, ja, en uh, meneer Van Rij dan? Ja, nee, daar is een gesprek mee. Uh, daar wordt een gesprek mee gevoerd. En uh, nou, je hoorde gewoon dat er uh, een enorme voorzichtigheid betracht werd... voordat iemand dan inderdaad, ook al had hij uh, uh, zich misdragen, uh, zou worden. Dus Jan, het is gewoon een wasseneus. het is voor de Bienen allemaal leuk, want ze konden natuurlijk nu, hebben ze geen, of tenminste daar nou, hebben ze een enorm gezichtsverlies geleden, zoals ik zeg, door die wekers en teve affaires. Dus ja, ze moeten wat natuurlijk, maar het is gewoon voor de Bienen. Elko Jan, dankjewel. Even naar Jaren Vossen de reactie. Het beeld van een dubieuze bestuurscultuur. Mensen die elkaar de hand boven het hoofd houden. Nou, ik ook... Er is wat schoon te maken in Maassen. Inderdaad, en ik hoop ook van harte dat Van Rij, Verver, allemaal naar Ilko Jan geluisterd hebben. Want dit is nou precies de reden omdat zij zoal starrig vast blijven houden aan hun positie... en niet uit zichzelf inzien dat ze daarmee het imago van zichzelf... een politicus en een partij schaden dat dit soort mensen gewoon heel erg kwaad worden en denken... ja, het is allemaal wel leuk met die politiek, maar die, lui die deugen allemaal niet. Niet goed voor het beeld van de partij. Niet goed voor het, het betrouwbare beeld van het liberalisme, ja, maar, juist nu ze in de regering zitten. Ja, maar het gaat niet alleen om de partij, laten we wel zijn. Dit, dit gaat niet alleen om het imago van de partij, maar het gaat ook om het imago van de hele politiek. Want ik weet zeker dat als er morgen een CDA of een PvdA'er of welke partij dan ook een politicus heeft die ook dit soort problemen heeft, als nu bijvoorbeeld spelen rondjes van rij. dan denk ik dat Ilko Jans over opbelt en zegt... maar ja, ik had het gisteren wel over de VVD die niet deugde... maar het geldt voor die andere clubjes ook allemaal. Als jij als politicus niet inziet dat dit zo schadelijk is voor het imago van de politiek... en ook het vertrouwen dat Nederlanders hebben in de politiek in Nederland... dan is er echt iets met je mis. Dus ik hoop van harte dat al die politici die niet in tegenhandelen... of in ieder geval zwaar de schijn tegen hebben... eens een keertje goed geluisterd hebben... en daar zelf hun conclusies uit trekken. Op het moment dat er onderzoek is gedaan... en het blijkt dat je niks fout hebt gedaan... kun je dan weer in volle glorie terugtreden. Maar op het moment dat jij de schijn tegen hebt... dan denk ik dat het uit jezelf moet komen... en dat jij voor jezelf die conclusie moet trekken. Jongens, ik kan beter even een stapje terug doen... want dan kan ik uiteindelijk weer terugkeren. Want ik heb volgens mij niks fout gedaan. En als dat wordt bevestigd... Dan is terugkeer ook mogelijk. Elko Jan had het ook over de bühne. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En over de coulissen en wat er allemaal achter zich afspeelt... in een soort van bestuurscultuur van dubbele agenda's. Maar eerst naar meneer De Boer, toch al een, een gevorderde kiezer van 83... hele leven voor de VVD geweest en gestemd. Maar nou niet meer, hè, meneer De Boer? Ja, ik ben er nog. Ja, maar u heeft zo zware twijfels gekregen over, over uw partij. Ik, uh, ja... Ik heb even geluisterd ook naar, naar de vorige spreker. Uh, ik, ik denk dat er op het ogenblik een, een te grote schade toegebracht wordt aan de integriteit van de partij. Door een aantal mensen die erg veel in de publiciteit zijn en uh, de partij niet veel goeds doen. En dan begin ik bij meneer Rutte. Ik, ik kom nogal eens in België. Meneer Rutte is niet geloofwaardig. En komt niet in tegenover voor zeg maar, de groep mensen waar ik dan bij behoor. Wat heeft dat de met België, anderen, te, wat heeft dat met België te maken? Wordt. Meneer de boer, wat heeft dat met België te maken? Zitten er Nederlanders in België die het ook niet meer uh, hebben met Rutte? Nou, er zitten, er zitten natuurlijk in er zitten ook Nederlanders in België. Ja. En als als als die naar uh, Rutte luisteren en kijken en naar zijn gedrag en dan zeggen ze ja, is dat nou een VVD-leider? En uh, als ik dat vergelijk met de VVD-leiders van vroeger, dan. Uh... Ja, dan hebben we wat ingeleverd. Hè? Meneer de Boer, dank u wel. De lijn is even slecht, maar uw boodschap is heel helder. Het uh, is ook wel heel typisch. Er wordt van enig afstand gekeken door Nederlanders in België. Nou, dat zijn over het algemeen niet de minst bemiddelde Nederlanders. Uh, Jari Vos, uh, die, die, die, dit perspectief van over de grens... dat moet je natuurlijk ook doen, uh, fronsen, op z'n minst. Ja, wat ik voornamelijk begreep is dat uh, de meneer zegt... ja, het is allemaal wel leuk met die Rutte... maar hij deed volgens mij hele grote beloften in verkiezingstijd... en er blijft weinig van over. Maar ja, meneer is 83. Ik denk dat het in zijn leven wel vaker is gebeurd. Hij heeft sterkere leiders meegemaakt, zegt hij heel duidelijk, meneer De Boer. Dat zou absoluut kunnen. Grotere VVD is ja. denk dan misschien aan Bolkestein bijvoorbeeld. Ja. Nee, kijk meneer loopt 60 jaar langer mee dan ik, dus hij heeft er vast veel ja. meer kijk op de zaken dan ik. Dat ga ik absoluut niet in twijfel trekken. Maar feit blijft natuurlijk wel. Uh, ja, dat er altijd compromissen gesloten moeten worden. En wij als JOVD zelf. Zeggen ook, ja het is op een gegeven moment allemaal wel leuk met die PvdA en die coalitie. Maar er moet nog wel eens een keer wat VVD-geluid omhoog blijven staan. Dus wat dat betreft kan ik meneer wel gelijk geven... dat het nu ook zaak is van de VVD om ook eens wat punten binnen te halen. En dat het niet alleen maar zo is uh, een kwestie van geven aan de PvdA... En niks terugkrijgen, behalve dat je dan toevallig een minister-president bent. Dat is, is de grote zorg, hè. gelijk gelet ook op de, kop, uh, in de, op, de, uh, op de kop in de telegraaf van vanochtend. VVD voelt hete adem achterban Die achterban herkent zich niet meer. Maar ondertussen is het herstel van die, van die uh, oude bestuurscultuur hard aan de gang. Benk Korthals heeft zich dan weliswaar als oude partijbaron... tegen uh, de, het fraudeleuze handelen van Van Rij uitgesproken. Maar schijnt zich achter die bühne, achter die coulisses... toch ook weer bezig te houden met de bescherming van Van Rij. Uh, doller kan het niet worden. Nee, nee, ja, goed, laten we ook maar hopen nou, dat ga het niet waar a, is, Nu vond... ga ik af op, op zekere berichten. Hè. Het is, het is ja, een, nee, nee, nogal nee. speculatief. Nee, maar herkenbaar ook... voor degenen die vinden... ook luisteraars en is een Partij van de Arbeiders... die de politiek kennen als een stelsel met dubbele bodems, dubbele agenda's. Ja, nee, ja, goed, omdat het ook puur speculatief is, zeg ik ook maar gewoon... ja, laten we het niet hopen, want... Wat mij betreft is het zo op een gegeven moment dat rond iemand de schijn van corruptie, fraude, gebrek aan integriteit hangt. Dan zou mijn eerste reactie zijn uh, zo snel mogelijk wegwezen en de handen ervan af te trekken. Want als je ermee omgaat dan raak je er door besmet. En dat lees je nu ook wel weer in die krantenberichten dat alleen al de speculatie erover... Uh, ja, die brengt weer vervelende dingen met zich mee. Mensen denken van, god, het, het zit wel heel erg diep in die partij geworteld. Uh, Misschien zit het wel heel diep in de politieke cultuur geworteld. Ja, dat... Ja, je wilt ja, het niet. Je, je wilt, maar, het, je wilt ja, het niet. Misschien <laughs> is het dat wel meer dat je denkt van ja, ik... <laughs> jongen eet een idealistische snotneus. Maar misschien is het gewoon wel zo. Want Laura aan de telefoon. Uh, Jij ja. hebt ook een dergelijk inzicht. Oude politiek, diep gewortelde uh, dynamiek. Ja. Vertel. Ja, nou ik was vooral gisteren bij de film Lincoln en daar zag je dus al het gelobby en uh, de, de, uh, ja, de politieke cultuur hè, die toen al werd gevormd hè, en nog misschien wel vele jaren eerder. Maar ik, ik, ik uh, vind dat jammer, hè. het is natuurlijk zo gegroeid en u zegt ook hè, het hoort er misschien bij of het is cultuur, politiek cultuur. Maar ik denk dat uh, de nieuwe generatie politici, uh, vooral jongeren, dat die weer uh, ja, verder mee moeten, maar die willen dat helemaal niet. In Lincoln, in Lincoln, jongeren, Laura, even, even, even voor de mensen die die film niet gezien hebben, het is een film van Spielberg, speelt zich af aan het eind van ja. de Amerikaanse burgeroorlog en dan kun je heel duidelijk zien, ja. jij hebt het ook gezien, je reflecteert erop, hoe Lincoln bezig ja. is om inderdaad links en rechts uh, ja. ook de oppositie de aan zich te binden. En het was 1860 ongeveer, hè. En ja, het had natuurlijk ook mee te maken als er vrede kwam tussen Noord- en Zuid-Amerika, even kort door de bocht, dan had je dus ook te maken met het afschaffen van de slavernij. En dat is natuurlijk uh, hartstikke mooi, dat uh, je twee in één hebt. Maar ja, dat heeft natuurlijk heel veel moeite gekost, en heel veel gelobby. En je ziet ook zo heel duidelijk dat het Old, old Boys Network, uh, ja, dat dat toen ook al bestond. En uh, nou, dat is wellicht honderden jaren eerder ook al gebeurd, maar... Ik hoop dat als jongeren deze film bijvoorbeeld zien, die redelijk toegankelijk is, dat ik dan uh, hoop dat die politiek is veranderd. Jij hoopt dus ook dat uh, de nieuwe generatie, uh, aangevoerd door ja. Jarekel Vos in de bus, daar toch eindelijk iets aan verandert? Ja, ik hoop het. Want eigenlijk niemand wil dit. Alleen een paar politici in Den Haag, of uh, noem het maar op. Ja, blijf maar bestaan. Nou, dat is al ontzettend jammer. Want zo schieten we erg op. Laura, duidelijk ja. dat je wel. Uh, de, de, de hoop is op jou gevestigd, Jarico. Zeg ik in zwart luis De nieuwe generatie. Ja. Nou, maar, dan, maar dan, tegen de achtergrond van wat ze ook uitlegt. Onder Lincoln was er ook al het een en ander aan het doen aan wheeling en dealing. Ja, nee goed, laat ik het dan zo zeggen. Uh, ik, ik, ik, ik wil de vraag en opmerking eigenlijk splitsen in twee delen. Namelijk. Um, wat mag je doen om jouw standpunt verwezenlijk te zien? Nou, laat ik het dan zo zeggen. Ik denk dat je als politieke partij niet alleen ver mag gaan... maar ook ver moet gaan om datgene waarvoor jij staat... in de praktijk te brengen. En als je daarvoor moet onderhandelen, als je mensen daarvoor moet overtuigen... dan vind ik dat heel belangrijk. Maar als je dat doet niet om jouw standpunten te verwezenlijken... waarvan je denkt dat ze goed zijn voor de bevolking... maar als je dat doet om er zelf beter van te worden... om voor jezelf in een pot geld te kunnen graaien... Dan moet je wegwezen. Maar als je dat doet, om de standpunten waarvan jij, waar jij in gelooft en waar jij voor staat om die in de praktijk te brengen, dan denk ik dat het van alle generaties is. En dat moet ook zo zijn dat je daarvoor moet vechten. Want uiteindelijk ben je de politiek ingegaan om dingen te bereiken. En die wil je niet voor jezelf bereiken, maar ook voor anderen. Dus zolang je dat maar voor anderen doet, heb ik daar geen probleem meer. Als je het voor jezelf doet, wegwijzen. Ja, maar vechten, dat, dat zeg je het al, dat gaat ook altijd met pijn gepaard. En uh, vechten is nooit helemaal netjes, dat zeg ik uh, heel braaf. Vechten is gewoon keihard, politiek ook. Ja, maar er is natuurlijk een verschil of je vecht... en dat er uiteindelijk twee mensen met een blauw oog uitkomen... of dat je vecht en dat er uiteindelijk... Uh, iemands standpunt uh, prevaleert. Kijk, politiek gaat om het mekaar overtuigen, om het voor het voetlicht brengen van je standpunten... en die ook in de praktijk proberen te brengen. En dat kan goed gaan, maar het kan ook fout gaan. Kijk bijvoorbeeld naar Jolande Sap, die heeft het de kop gekost. Die dacht, nou, ik kan mijn groene idealen eindelijk in de praktijk brengen. En uiteindelijk heeft ze de handtekening gezet onder een paar akkoorden... waar eigenlijk niks meer van GroenLinks van overbleef. Precies hetzelfde nou ja, verschijnsel. Zij werd afgestraft door de kiezers en door haar eigen partij. En ze was weg. Maar um, je kunt ook een handtekening onder een akkoord zetten... waarvan je denkt, ha nu heb ik eindelijk mijn dingen eruit gesleept en dit heb ik goed gedaan. En dan word je ervoor beland. Ja, maar dat is het sociaal akkoord uh, onlangs ook geweest. Waar Rutte dan wel even blij mee was. Maar waar, wat ook door menig een in twijfel is getrokken. Ook door die VVD-achterban die daar wat dat betreft helemaal niets meer van begreep. Nee, nee ja, goed, daar hebben wij als JOVD hebben we daar natuurlijk ook sterk tegen geageerd, dat sociaal akkoord. Dat is nou een perfect voorbeeld van hoe het niet moet vanuit VVD-perspectief. Kijk, in dat akkoord werden de hervormingen op de arbeidsmarkt. Het ontslagrecht, de WW-duur... werden allemaal op de lange baan geschoven. De 3 norm kwam ook min of meer... op losse schroeven te staan. Ja, dan zeggen wij, het uh, is allemaal leuk met die polder. Maar je kunt beter de polder onder water zetten... dan Nederland laten verzuipen. Er zijn wat uh, tweets en uh, mails binnengekomen. rubber eend uh, laat weten... dat uh, dit soort dingen al jaren gaande zijn bij de VVD. VVD'ers waren in de DSB, weet je weet het nog, kwestie Scheringa, de bank, ook niet echt schoon. En Mastodon Nepels heeft ook zo zijn smetjes. Ja, geen brandschone jongens allemaal, hè? straks bij elkaar in Maarsen in de fabriek. Ja, wat kan ik wel zeggen? Weer dat beeld van uh, een, een, een, nou ja, een, een olievlek aan uh, onzuiverheid. Ja, net wat ik net ook al gezegd heb, en ik herhaal het nog maar een keertje... Een politicus die niet zuiver op de graad is, die moet wegwijzen, wegwijzen. Want die schaadt het imago van de partij, schaadt het imago van de politiek... en doet het niet voor anderen, maar doet het voor zichzelf. En dan heb je in de politiek niks te zoeken. Ja, maar hoe idealistisch is een partij die jij zelf ook wel omschrijft... als deels een partij van mensen bij wie het idealisme tussen de pinpas en de bonuskaart zit? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk uiteindelijk dat zo'n partij... Die, die moet uiteindelijk haar idealen weer gaan vinden en dan moet ze voor gaan staan. En kijk, wat je nu ziet bij de VVD, dat is misschien ook wel heel erg despolitiek. Dat zag je ook altijd bij het CDA. Op het moment dat ze aan de wachtmacht waren... Nou ja, dan regeerden ze met de VVD, dan bogen ze weer naar rechts, dan ging het met de PvdA... bogen ze weer naar links. En op het moment dat een partij aan de macht is... dan zijn ze soms het zicht en de visie op hun principes enigszins kwijtgeraakt. En ook, niet zozeer hun principes, maar ook datgene waar ze nou echt voor staan. Nou, wat gebeurt er dan vaak? Dan winnen ze een paar keer de verkiezingen ermee... omdat men de personen die in die partij zitten... en op dat moment in een kabinet zitten, wel aanstaat. En dan krijgen ze een afstraffing en dan gaan ze herbronnen. Met zo'n mooi woord heet dat dan. Nou, dat is bij het CDA ook gebeurd. Maar uiteindelijk denk ik dat je beter kunt herbronnen als je aan de macht bent... zodat je ook dan weet waar je voor staat. En dat je dan ook, juist als je aan de macht bent... De dingen waar je voor staat in de praktijk. Ontbreken. We zijn aan het eind van deze lijn 1 in Zwartsluis. Uh, herbronnen, even in één kort woord. Uh, gaat dat in één weekend lukken? Dat denk ik niet, als het op de lange termijn maar lukt. Precies. Dank je wel. Er is misschien wat dat betreft nog hoop voor de VVD. Dit was lijn 1. Aanstaande.